Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De lijst met vermisten na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui... is binnen een dag flink kleiner geworden. Gisteren publiceerde de FBI een lijst met bijna 400 namen... van mensen die nog niet gevonden zijn. Meer dan 100 mensen hebben zich inmiddels zelf gemeld... of zijn door familieleden als niet meer vermist opgegeven. Op de FBI-lijst stonden alleen mensen van wie de volledige naam bekend is... en ook wie de melder is... Bij de branden op Maui zijn zeker 115 mensen omgekomen. Meer dan de helft van hen is nog niet geïdentificeerd. Het strategisch belangrijke dorp Robotine... dat het Oekraïnse leger begin deze week binnenviel... is bijna helemaal in handen van de Oekraïners. Een commandant van het Oekraïnse leger in Robotine zegt tegen persbureau Reuters... dat de laatste Russen nog in twee huizen zitten... De commandant vertelt dat ze de grote wegen die vol lagen met landmijnen zijn overgestoken. Hij verwacht snel verder te kunnen oprukken, omdat de Russische verdedigingslinies verderop minder sterk zijn. Amerikaanse militair deskundigen omschreven de Oekraïnse aanvallen op Robotine eerder als tactisch van groot belang. In Rotterdam zijn in twee maanden tijd 260 automobilisten met een lawaaiige auto bekeurd.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 Het weer, vooral in de kustprovincies buien, later ook in het binnenland. Het is 20 tot 22 graden. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden reden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Plaat die uh, bij ons op uh, Paul Precious staat uh, in dit uh, raceweekend. Jawel, Alvaro Air en uh, Living on the Island. Een lekkere zonnige plaat hier uh, en. Uh... Aan de tafel hier tegenover mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Het tweede uur alweer voor ons bedden. Nou, het, het schiet voorbij. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het he? vliegt voorbij. En uh, on, ja, de, de regen daalt gestaag neer in Zandvoort. Uh, de Formule 2 race die gaat beginnen en we hebben telefoon. Ja, ja die gaat steeds. Maar ik ga eens even kijken of je me gewoon doet. Uh, Thomas. Eens nee, nee Thomas, Thomas is niet hoor. Oh oké, okay. dus, uh, dit is een, een, een beller. Meteen opgehangen. Gewoon, ja, ja, die denkt, oh ik word in de uitzending gehaald. Ja. ik hang me gelijk op. Ja. Nee, je zit eigenlijk te wachten op, op verslaggever Thomas. En uh, die uh, staat uh, ergens. Uh, maar het kan zomaar zijn dat hij natuurlijk door de stromende regen... en de wagens, de Formule 1 Bolides komen de pitstraat in. Uh, nog, probeer het nog één keer, Thomas... Ja. Ja, nee nee. nee. nee, geen Thomas. Nee hoor. Geen Thomas. Nee Thomas, het de, werkt niet. Dus <laughs> ik weet niet wat er. Uh, uh, dus uh, of ze, zouden ze de race gaan uh, staken? Of uh, zullen ze beter weer afwachten? Wat, uh, wat scha hoe schat jij het in, uh, Richard Buitenhek? Uh, nou, ik was gisteren en dan hadden ze continu red flags. Maar zelfs bij twee minuten gingen ze nog een keer verstart. Dus toen oh, okay. ze nog twee minuten hadden. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. ik neem aan dat het vandaag ook gebeurt. Ja. Dus dat, uh... Maar ja, we lopen wel uit he, op het schema. Ja. Zometeen om drie uur de kwalificatie. Ja, precies. Oh, nou, we hebben nog een hele uur zeg. Ja, ja nou, nou, nou ja, ja uur, he, he, he, je weet zo, het niet. Ze ja, ja. dus moeten nog een kwartier, ja. hè? Oh, oh nog, ook dat toch. nog maar een kwartier. Oh, oké. Okay. Ja. Zeg, nou, ik stel voor we gaan lekker naar muziek draaien. En dan uh, gaan we gezellig bijbabbelen met Richard. Want hij zei het al, hij zat op de tribune. Dus we willen eens weten hoe het zweertje daar nou was. Jazeker, nou, we gaan inderdaad eerst eerste muziek draaien bij lekker disco klassieker. Hier is uh, The barts and the Rhythm of the Nights. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness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 Celebration starting under the street lights Dat de deze muzikale familie heel veel groot is. De Disco-liefhebbers kennen ze wel. De Barts, El de Barts, Chico de Barts. Weet ik veel wie er allemaal bij zaten bij de band, een hele grote band. En dit was een single uit de jaren 80 ook weer, The Rhythm of the Nights. Ja, we zitten op een zaterdagmiddag en het is behoorlijk regenachtig hier in Standfoort. En dat betekent ook dat we juist hebben vernomen dat de Formule 2 race, de sprintrace, dat hij niet verder gaat. Meer uh, heren Richard. Ja. ja. Nou ja, dat was duidelijk te zien. Het werd uh, gewoon geprojecteerd. De race wordt gestopt en uh, over en uit. Morgen weer een kans, denk ik. Hè. Morgen is het denk ik weer een race. Ja, het was een sprintrace, dus morgen de echte race van de Formule 2. En het water stroomt door het circuit heen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, is het zijk en zijk nat. Uh, en we hopen dat het straks met de uh, Formule 1 natuurlijk een stukje droger is. Uh, overigens wordt er van die twee, formule, twee wagens uh, steeds maar herhaald op, de, op televisie, op via play en uh, dus als je het nog niet gezien hebt het, uh het komt achter elkaar langs. Goed, uh, uh, Rob, jij hebt de regie. Uh, zal ja, ik verder gaan met... Ik heb, ik heb, met, uh... ik heb uh, nieuws. Ja, je hebt uh, nieuws. Yeah. Ja, er is wel iemand uh, hier uh, juist uh, gearriveerd. En dan weet jij precies uh, wie ik uh, bedoel eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dus uh, die, die persoon die gaan we even ophalen en achter oh, de microfoon gezellig. zitten. Ja, gezellig. En dan uh, gaan we eens even kijken en dan gaan we daar achteraan ook een plaat draaien. Dus ja, ja, dat ja. verklap ik al een klein beetje wat. Maar ja, niet, uh, ja. niet alles. Dus uh, dat gaan we zo doen, uh, maar eerst gaan we nog eventjes een uh, andere plaatje uh, voor je draaien. Ja. En dat is uh, ja een beetje een beetje oude weer. En dat is uh, de single van uh, Abba. Hier is de uh, winner takes it all. Natuurlijk. En komt, uh, daarna komt uh, de verrassingspersoon uh, uh, hier uh, achter de microfoon. Houd daarvoor de radio aan.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 Thinking I'd be strong there, but I was a so fool laying by the rules. The gods make paradise and die, their minds as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 The judges will decide The likes of me abide Spectators of the charm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 De Formule 2 race gaat uh, niet meer door op het circuit. Maar wel ze dadelijk uiteraard de kwalificatie van de Formule 1 om uh, drie uur. En de winnaar takes it all. Ja, dat is natuurlijk onze eigen stappen. Straks, na drie uur, de grote winnaar van de kwalificatie. We durven het nu al uh, bijna te zeggen. Zo. Wat we sowieso durven te zeggen, ja. is dat we een, een, een, een gast aan de, aan de tafel hebben op dit moment. En niet zomaar iemand, nee, wat uh, Ria Valk is uh, bij ons. Jazeker, en daar zijn we heel blij en trots op. Goedemiddag uh, Ria, Fijn Hallo weer... jongens, hallo. Hallo. Gezellig dat je weer uh, aanschuift uh, bij ons. Want ja, je was natuurlijk een aantal geleden bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort. Ja. En uh, ja, dat was een heel leuk gesprek. Uh, je vertelde in dat gesprek, dat je, dat, en da, daar ga ik even naar terug naar dat gesprek. Dat je had opgetreden met uh, oud-collega's, of, of nog collega's, Ronnie Tober dacht ik, uh, op de Zwarte Cross. Ja, ja, nee, ja dat ja, moest ik ja. toen nog doen. Ja, dat moest je nog doen. Maar... Een paar weken geleden, oh, ja. 15.000 man, ja. ging helemaal maar ik, ik, ik zat me toen af te vragen van, um, hoe is dat eigenlijk, want je kent deze mensen al 30 jaar, 40 jaar misschien wel, daar treed je ze samen mee op op allerlei festivals. Ja, wij zijn de oudere generatie ja, precies. natuurlijk, maar het maar, was een sterrenparade heet dat stukje. Ja, ja. En dan begon, ik moest beginnen, ja. daarna Ben Kramer, toen ja. Bonnie Sinclair. Ja. Ellie Towers. Oké. Okay. En hoe is het dan weer om elkaar te zien? Dat vroeg ik ja. me eigenlijk af. Zellig. Ja? Het is wel oude jongens krentenbrood ja, met elkaar. Altijd. Ja, altijd. Ja. Zelfs is wel ja, heel jong al met elkaar begonnen. Ja. Weet je, ik was een tienerster. Dat noemden ze toen zo. Oh, okay. Met Willeke en Anneke ja. en de Blue Diamonds. Ja, ja. En uh, ja, dat vliegt voorbij. Ik kan je gewoon je voorstellen ja. dat je met je zeventiende begint. Wie, doet er een, wie wil er een Elvis Presley worden uit Nederland, oh ja. dat ik mee ging doen met 150 jongens en ik tweede werd. Ja, ja. Omdat Geweldig. ik een stukje miste, anders ja. had ik gewonnen. Ja, ja. Zeg, Ria, ja, maar uh, dan, dan is dat optreden voorbij. Uh, doen jullie dan nog wat met elkaar? Gaan jullie nog even een, een, een hapje eten en nee, nee, een drankje drinken? Nee, een drankje drinken. Ja. drankje drinken. Dat is een vaste prik eigenlijk? Ja. Oké. Ja. Okay. ja. En dan wordt het heel gezellig tot in de late uurtjes? Nee, dat niet. Want het was helemaal, het was helemaal uitge, hoe zeg je dat, uitgetekend met die zwarte kross. We waren nog verdwaald met onze auto. Oh, oké. Okay. Allemaal door die boerenweggetjes. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja. Maar we zijn op de grote weg terechtgekomen. Ja, ja. dus. Maar ik vond het een belevenis. Hoor. Ja, nou het, het lijkt mij ook wel uh, dat je met je, met je oud-collega's of met je collega's waar je al, die je al zo lang kent. Want treden jullie dan ook samen op? Of doen jullie nog een liedje nee, ja, samen of ieder? Ik meestal tegen. Of op een première ja, ja, ja, ja, ja. ik heb nou weer een uitnodiging voor Mamma Mia. Oh, ja? En dat is van Hans Cornelissen en Rutte Graaf. En Hans Cornelissen ja. is de zoon van de dokter in Zeggens A okay, ja, ja. En ik heb er ook vijf jaar in ja, gespeeld. Ja, ja, ja, dus ja. vandaar. Okay. En uh, even, praat ons even bij. Zeg eens aan de musical. Komt er een musical van uh, Zeggens A? Ze? Of nee, een of voor, nee, of film? Nee. Mama Mamma Mia. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma oh, ja. Mia. Oh ja, ja, oh ja, nee, wacht ik, ik haal het op elkaar, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar uh, Mamma Mia, de, de uh, even kijken dat, nou oh, ik ben het even kwijt. Uh, de Abba. Abba, Aba, ja. Abba, ja ja die film. film, die film heb je vast gezien. Ja, die heb ik wel gezien. Nee, maar die je, zat er toen in, uh, je, je, die James Bond dan Ja, ja, ja. Want Dat je, was je, een van die vaders. Die wat, je, je hebt <laughs> ook Mamma Mia 2, hè? Dat is, uh, toch, uh, je hebt toch een vervolg? Op Weet Mama ik Mia. veel. Ja, Misschien okay. wel Mamma <laughs> ja, Mia 3 ook. <laughs> Mag Ries uit zijn microfoon open, Rob? Uh, um, Ria, je bent uh, gezellig naar Zandvoort gekomen. Heb je ja. nog een speciale plannen? Of, uh, dit kom je het hele weekend? Of nee, we daar nee, even nee, langs? Nee, nee, nee. Ik heb uh, Marcel opgebeld. Ja. En, uh, en toen hebt hij mij terug. Kom je al morgen? Ik zei: ja, hoe kom ik er dan? Ik kan niet in de trein. Dat wordt niks betaald. mensen. Nee, nee. nee. Toen zei hij: nou, je kan een ontheffing krijgen. En je auto moet je daar en daar en daar parkeren. Dus ja. we zijn zo doorgereden. Oké. Okay. Echt uh, goed. Dus. Ik kom zo... Geen problemen gehad? Nee, ja, oh. uh, het regent de keihard. Dus ja. niet ons door. Oh, <laughs> <laughs> maar wij hebben uh, zo'n ding op het raam. Hoor, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hey, Maria, jij, ik hoorde net dat jij een speciale band had met Zandvoort. Uh, Kun je er iets over vertellen? Ja, ik heb er tien jaar gewoond. Kijk. En ik heb het heel gezellig in de kroegjes gehad. ja, ja. ja je nee, leefde helemaal buiten hier. Als het goed weer was, was het net zo alsof je in het buitenland was. Met al die Duitsers en zo. Ja, ik vond het heerlijk. Toen kwam ik altijd op strand uh, tent elf. Hmm. Nu 10. Oh, nu tien. Ja. Je hebt een vaste plek. Ja, die trap af. Makkelijkste. Oké. Okay. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, het moet een beetje makkelijk gaan. Oké, okay, uh, Ria. En uh, dan vanmiddag gezellig bij Rabbel. Lekker ja. naar de kwalificatie krijgen natuurlijk. Ja, dat gaan we zien. Misschien gaan we het nummer even doen. Ja. Oh, oh, je gaat nog even lekker zingen? Ja, misschien als er mensen genoeg komen dat ze lekker de Polonaise kunnen. Oh ja, ja, ja. Dit ja, ja. Oh, is, is misschien een mooie oproep? Ja. Kom gezellig naar Robbel ja. voor de Polonaise samen met Ria Valk. Ja, ja, het is nu weer droog. Daarom dus even gauw uh, voordat het weer gaat regenen. En uh, dat is inderdaad een hele goede Richard. Uh, ja, Richard. Ja, Richard dat doet hij goed. Hè? Hij ja. is vast ondernemer. Ja, ja, dat heb je heel goed. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. En, Ria, en dan, uh, nou, uh, misschien komt Psycho ook nog filmen, wist je dat? Ja, dat dus, uh, vertelde die. Ja, ja dus, uh, Aan mij. Ja, ja dus, dat is Onze heel... Marcel. Ja. we Moeten elkaar helpen, zegt hij. Vind ik zo lief dat ja, hij dat ja. zegt. We zijn om elkaar te helpen. Ja. We, huh? we op... zijn op de wereld om elkaar, om elkaar we... te helpen, niet Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> was, uh, dat was een leuke club, hè? Die uh, schaap, schaap. Met, met de vijf poten. Nou, daar ja. had ik graag ingezet. Ja. Ja. Nooit gelukt? Uh, nee, ja, Adèle had die bijrolletje. Toen. Ja, Adèle ja Nee, bijrolletjes doe ik niet aan. No, nee ja. Gelijk de hoofdrol. ja of... nou, Dat hoeft wel, ik niet, maar je, uh, gewoon enig. Wat, wat zou, je nog, zou je nog iets, uh, een, een rol willen spelen zo in, in een film? Nou, ik weet het niet. Ik ben 82 nu, dus het uh, nee. <laughs> wordt allemaal wat strammer en, nee. nou, ja, en Ik heb zo vaak gezongen heeft, in het begin van het nieuwe jaar. ja nu, in 2024, geef ik een groot feest. Okay. En dan ben ik 65 jaar bezig. Zo, Dat 65. is niet te geloven. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Wat een tijd. Ja, met je 17 begonnen. Ja. Nou, kan je toch niet denken? dat, dat nee. uh, Zo lang, je denkt, nou, het zal twee jaar duren. Ik zie het wel. Weet. Ik zal twee jaar duren. Ja. Ja, ja, geweldig. En ga je dan een, een groot feest geven in, de, in, in Breukelen waar je woont? Ja, nou, voor de vrienden en uh, mensen van het vak die mij uh, die kennen uit het vak. Natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat wordt nog een hele grote zaal als ik dat er zo hoor. Nee, want ik ben 83 word ik dan. Ja. Nee, doe ik er niet. 83 mensen. Oh, oh 83 mensen. Ja. Oh, Oké. Okay. topper hebben we het al gedaan. 65. Oké. Okay. Want je was zoveel jaar met Jan samen. En zoveel jaar in het vak, weet ik. veel. ja. Dat ja. is heel leuk. Oké. Okay. moet je echt selectief tekeer gaan natuurlijk. Ja. Ja, iedereen wil Zal je er niet in dat worden afgenomen? Hallo. Ja, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, en als je zo terugkijkt op die 65 jaar hier. Wat is dan voor jou het hoogtepunt? Uh, uiteraard de geboorte van mijn, eer, van mijn kind. Het ja. eerste kind, wat ik zei, ik heb er maar één. <laughs> en uh, ja, de gouden platen. Hmm. Ik heb er vijf, dus uh, 700.000 hebben we er verkocht. En toen werd er nog uh, van dat zwarte vinyl uh, verkocht. Ja, huh? ja, en dan 100.000 moest je ja. verkopen om een gouden platen te krijgen. Hmm. En uh, natuurlijk de toppers, vier jaar geleden. Oh, Daar ja. stond ik met: dat was met Ronnie Tober, Ben Kramer ook weer, uh, Bonnie. Ach, Koos. Onze Koos. Imka. Hm. Ja. Dus op je 78e stond je daar nog te swingen met de toppers. Nou, dat was fantastisch. Kijk. Dat is het goede werk. Wat ja, was... wat denk je voor een paar weken geleden? Huh? Had ik toch niet gedacht dat ik bij de zwarte koos kom. Nee. Ik begon de 82 Ik begon meteen met Oma wil een toyboy. Yeah. <laughs> ja. okay. Nou, de hele tent. Ja, geweldig. <laughs> ja, uh, heb je daar ook een goudplaat voor gekregen? Oma wil een toyboy? Ja. Ja? Ja. Ook 100.000, ja? Dat nee, is... dat was niet 100.000, 10.000, 10 oké. Okay. Nou, 10.000 is het nu. Oh, nu? Dat vind ik niks. Nee, nee. nee. <laughs> nou, ja, toch. To, to, uh, Dan moeten we Zandvoort promoten. We willen daar ook nog een gouden plaat <laughs> ja ja, ja, aan ja, ja, precies. Nou, dat gaan we ook zo doen, toch, uh, Rob. We gaan, uh... Zeker, want uh, je hebt een uh, nieuwe plaat uitgebracht, uh, Ria. Ja, van jullie, voor Zandvoort. Ja, Zandvoort de Formule 1. En voor onze 1. Max natuurlijk. Ja, Zandvoort en Formule 1. Uh, leuk uh, dat je daar uh, aandacht aan besteedt. En uh, ja, kan je wat vertellen over hoe je op dat uh, idee bent gekomen eigenlijk om uh, een plaat over de Formule 1 te maken? Nou, dat had ik al geschreven tien jaar geleden toen ik in Zandvoort woonde. Oké. Okay. Over, okay. over Zandvoort, maar uh, dat hebben ze toen nooit opgepakt en ik, de melodie is echt zo leuk, word wordt ja. er zo vrolijk van. Dus ik denk ik ga, ik had eerst Max Verstappen die gaat het weer lappen. Maar ik stuurde het netjes met mijn manager naar uh, Max Verstappen Team of niet. Ja, Max weet dat niet hoor. Nee, maar nee, wie ja. zijn zaken doet. Ja, ja. Mocht niet. Oh. Nee, we krijgen nu een boetel en een behoorlijke. Oh. Nou, dus ik zeg, oh jee. Dus ik denk, nou, heb ik er maar de Formule 1 van gemaakt. Dat kan ja, iedereen zijn, maar hij wint natuurlijk hè, onze Max. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> Kijk je zelf altijd naar elke Formule 1 wedstrijd Ja. ja. Ja, mijn uh, Hans die is zo uh, racegek. Oké. Okay. Dus ja, in het begin dacht ik: oh jeetje, maar uh, ja, dan ga je meekijken. Ja. En dan gaat hij uitleggen hoe die bandenwisseling en waarom ze op ja. andere banden gaan enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, het is wel technisch, hè? Ja, ja. ja, ja. Ik vind het knap hoor, soms uh, twee ja, seconden he? of drie ja. seconden, hup hup, hup, hup, al die jongetjes. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Um, nou, uh, Rob, dan... We gaan hem voor... draaien natuurlijk. Ja, ja, ja Rob, natuurlijk. zet hem op. Ja, <laughs> ja, zeker. En je hebt uh, een paar weken geleden voor ons ook nog, uh, ja, noemen we een jingle gemaakt. Hè, voor uh, Rob en Benno. Maar, hm. En uh, die gaan we gewoon uh, nu draaien. Een beetje reclame maken ook voor onszelf. En voor Ria natuurlijk. Hè. Hier is Zandvoort, de Formule 1. Als ik in Zandvoort ben, dan luister ik altijd naar ZFM. Ook naar Rob en Benno. Met het programma Zandvoort op zaterdag. En zij gaan mijn nieuwe nummer Zandvoort op de Formule 1 laten horen. Oehoe. Hey, hey, hey, Zandvoort. In het land, we gaan weer naar de strand. 100.000 wielen, we zitten in de file. Daar gaat het gebeuren, daar gaan ze scheuren. De Formule 1, e. de Formule 1, e. ja, daar moet. Verdamd. Lekker liggen laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer doen? De formule eet, de formule 1. E. Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn bol De kont is staat te zweten, iedereen moet eten Fijn en uit de missen wil je niet De familie eet, de Je hoort het hè, Ria Valk. En daar word je gewoon vrolijk van als je Ria überhaupt al uh, hoort. Met de Zandvoort, de Formule 1. Haar uh, nieuwe single uh, die ze heeft uh, uitgebracht een aantal weken geleden. En we gaan hem natuurlijk uh, lekker uh, vaak draaien dit uh, raceweekend bij uh, CFM, uh, Benno. Precies, precies. En uh, Ria die zit weer gezellig aan haar drankje in afwachting van de kwalificatie. En ja, gaan... daar zijn we ook hè? half uur uh, nog te gaan. En ja. dan gaan we kwalificeren. Precies. Nog steeds een beetje wet, wet, wet op ja. het uh, circuit. Ja, ja. En uh, ja, Richard, buiten heb ik normaal gesproken, dan schrijft hij één keer per maand bij ons aan, Benno. Ja. Voor de Mindful wandelen onder meer. En nou als uh, race-liefhebber. Uh, ja, dus Richard, toch even een andere kant uh, van je, Richard. Ja, ja, ja. Zat je een beetje Mindful op de tribune gisteren? Ja, ja, dat is een, uh, een beetje een uh, ingewikkelde vraag, uh, Benno. Want <laughs> ik, ik ben heel graag Mindful, maar dat wordt dan wel heel moeilijk. ja, ja. ja. Uh, de mensen gaat nog wel, maar dat kabaal, dat is echt enorm. Ik uh, was al een tijdje niet meer op het circuit geweest live bij uh, Formule 1. En uh, het viel me toch wel behoorlijk tegen, ja. Dat, maar, uh, waar, waar zat het dan, nou, dan die, in, dat, die, dat die, lawaai? Die motoren. Oh, die motoren. Ja, ja. Ik, ik, ik las ergens, oh dat schreef erop mee van uh, het Formule 1 gaat nog wel, maar die postjes die er ja. dat was, Maar aan uh, kwamen, die, die, die gingen helemaal van god los. Ja, uh. ja. Dus uh, daar had je eigenlijk het meeste last van. Ja, dat is ja. toch raar. Want uh, ja, weet je, je verwacht dat je daar niet zo last van hebt. Maar ja, toch wel door dat je steeds mindfuller wordt. Ja. Word, komt dat steeds harder binnen? Ja, ja, ja. Ik was op een gegeven moment wel blij dat ik, uh, ik uh, ernaar kom. <laughs> het was bijna twee keer zo hard, hè, die Porsches? Echt waar? Ja. En ik, uh, dat, ik had jou uh, daarover bericht en later uh, ja, diverse andere mensen ook op Facebook. Nou, de Formule 1 heb ik bijna niet gehoord, maar die Porsches, die, uh, ja. die hoorde je echt hard uh, in Zandvoort. Ja, die reden zeker allemaal rond zonder uitlaten. <laughs> maar hoe was de sfeer op de, op de tribune? Ja, de tribune was, uh, was heel leuk. Ehm. Um, ja, gewoon zo'n heel leuk publiek. Ja. het is dus allemaal heel, uh, ja, noem het sociaal. Ja. En uh, geen onvertogen woord. En uh, ja... Het zat ook bij de kwalificatie ook redelijk vol. Er was wel één tribune, zag ik nog, die bijna helemaal leeg was. Dus die hebben ze gewoon nog leeg gehaald. Ik hoorde dat er 95.000 mensen ja, waren. Dat was ik ook, ja. Ik heb geen idee. Deze vandaag, heb jij enig idee? Nou, het zal om hetzelfde zijn natuurlijk. Ja, de kwalificatie ja. Formule 1 trekt altijd nog meer mensen. En uh, dat loopt eigenlijk altijd een beetje op, denk ik, van de vrijdag naar ja. de zondag. En, en morgen zit het echt ramvol. En nu, ook omdat het slechte weer is, zullen misschien toch sommige mensen thuis blijven. Maar, ja. maar goed, jij zag toch nog mensen hier helemaal in een t-shirtje rondbanjeren. Ja, ja, he, rondom ja, die, het circuit. Uh, ik ik, ik, ik woon tussen het station en het circuit in. Dus ik, ik kwam langs het station en heel veel mensen gewoon in een t-shirtje liepen naar het circuit toe. Ja. Uh, dus dat, vind ik, dat verbaast me dan wel. Dat je, ja. dat, je dat dan uh, ja, geen, geen regenpak of zo, uh, zo bij hebt. Terwijl het ook best wel koud is buiten. Precies. Ja, dus, uh, je, kan, je kan hem weer zo onderkoeld raken als je dat uh, lang genoeg maar volhoudt en uh, nat blijft. Uh, ja. Goed, um, ja, gisteren de, ja, ja, ja. waren ook toch leuke side-events. Hoe ja? was uh, dat? Ja, Ja, was, was leuk. Heb je het uh, optreden van Mental Theo nog uh, gezien, gehoord? Nee, die, die, op de een of andere manier hebben we die niet gezien. Oh, die ben zat, ook niet, uh, uh, ja, het is misschien zo groot dat je dat allemaal uh, kan ja, missen. Dan, nou ja, Dat zal dan wel op die uh, tv-schermen zijn geweest. We ja. hebben wel een disjockey gezien, maar ik, kan me, ik kon me niet, uh, ja, ik kon me niet herkennen <laughs> als Mental Theo. Ja. Maar uh, er waren al veel side events. Uh, ik heb bijvoorbeeld geprobeerd in een, uh, in een simulator te, te rijden, Formule 1 simulator, oh, dat ja. stond de 16. Ja. Er stond een lange rij voor, maar ik dacht nou, kom, we gaan het proberen, maar die dingen kregen ze niet opgestart. Oh. Dus ik heb daar een half uur in de rij gestaan en op een gegeven moment zijn we maar, maar weggegaan, dus ja. dat was wel uh, jammer. Was dat uh, Player 0.0, uh, uh, die uh, competitie die ze ook hebben daar? Oh, dat weet, ik dat weet je niet. Nee, zover, uh, nou ja, dat is in, in ieder geval een kampioenschap wat ze houden. In ieder geval uh, op het circuit, het hele weekend. En dan kan je inderdaad uh, racen. En dan uh, uiteindelijk kan je het uh, opnemen ja, tegen, uh, tegen vijf... Max mars, Verstappen uh, of zo. Ja, ja, ja. Ja. ja, die werden wel bijgehouden. Het, ja, het eigen, klopt. Ja. Nou, toen gingen we naar... Uh, de, de rijders werden toen geïnterviewd. En wij stonden, omdat we wat later waren, stonden we wat verder weg. Maar we hebben er niks van kunnen verstaan. Dus dat, uh, dat geluid was helaas uh, onvoldoende. Ja. Dus zijn we maar weggegaan. Toen zijn we naar het uh, circuit gegaan. En op de tribune, we zaten vrij hoog. Hoorden we eigenlijk ook niks van de interviews. zit oh. <laughs> dus je we... op de hoofdtribune? Ja, ik zat op de ja. hoofdtribune. En ja. ik denk dat uh, de, de organisatie toch nog wel iets aan het geluid moet doen. Want ja. het is prima natuurlijk als je er vlakbij staat. Dan hoor je het prima. Want we zijn daarna afgedaald naar beneden toe. En toen hoorden we het prima. Okay. Maar als je wat verder omhoog staat, dan, dan hoor je gewoon niks. Dus ja. dat is wel jammer. Maar ja, voor de rest prima ook georganiseerd. Uh, weet je alles is gewoon super uh, georganiseerd. Uh, de, alle drankjes, uh, goed voldoende toiletten. Ja, dat is echt wel. Beeldschermen, hè, Dat is. Uh, Beeldschermen. Was ook goed te zien. Ja, ja ik las ja. nog wel commentaren van mensen die. Uh, zeg maar in het duin staan. Die, dat, daar, uh, dat het dan wel lastiger te volgen is. Uh, dat je dat daar ja, volgens deze persoon dan uh, een beetje jammer dat met deze uh, mensen, eigenlijk deze fans eigenlijk geen rekening wordt gehouden. Ja. Dat meer de beeldschermen echt voor de tribunes zijn en niet voor het duin. Ja, dat, ja. ja. ja dat, uh, dat snap ik wel. Dat hoor je wel vaker inderdaad. Dat de mensen die in de tribunes uh, of op de, in, de, in de duinen zitten, dat die gewoon toch wel een beetje de bekijter afkomen uh, ja Dat is ja, wel heel ja, jammer, ja, want ja. die betalen toch ook een hoop geld. Precies. En, uh, en de speakers uh, in, de, in de duinen, zijn die uh, goed te horen? of niet? Ik, ja, wat ik las wel. Omdat ze eigenlijk om de 20, 30 meter een, een speaker staat. Ja, uh, dat was vroeger namelijk ook uh, drama. Ja, dat was vroeger ook Van drama. Zo'n die toeters ja. op uh, ja. houten palen, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En... Uh, maar goed, uh, ja, in terwijl dit circuit eigenlijk uh, bekend staat, om de meeste beeldschermen van alle circuits. Dus uh, in die nee. zin is het toch wel uh, bijzonder dat men. ja, je, je kan er blijkbaar niet genoeg van hebben. Dat nee. is, uh, dus, uh, nee. Helemaal goed, uh, wij gaan eens even nog naar muziek Rob. Wat ja, kijk eens even links uh, van je Benno. Het begint al aardig gedrukt te worden in uh, Race Café, uh, ja, Robo. Ja, ja, ja, ja. Dat allemaal ja. voor de kwalificatie natuurlijk. Ja. Dus, uh, mocht je zin hebben om in een gezellige. De ruimte, de kwalificatie te kijken, kom dan even naar Robo Race Café. En dan kan je meteen ook radio kijken. Kan je trouwens ook op tv, kanaal 1367 KPN en kanaal 40 Sigho. wij gaan een uh, lekkere dance classic uh, draaien. Ik weet niet of Jaap Koper nog aan het luisteren is, maar uh, die zal deze plaat vast en zeker wel herkennen. Dit soort uh, muziek uh, draaien op de radio, daar word ik er wel blij van eigenlijk. Ja, lekkere disco klassieker van uh, Ora, De De like I like it. Nou, we gaan uh, naar uh, de volgende uh, gast toe in uh, dit programma. Doen we telefonisch trouwens met uh, Remco Hoedemaker. Hij is woordvoerder van uh, de veiligheidsregio Kennermanland. Uh, Benno. Heel goed gezegd, Rob. Heel goed gezegd. Uh, Remco, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Remke. Ja, De veiligheidsregio die, nou, die moet volgens mij alle zeilen bij hebben gezet, want het is niet alleen maar Formule 1 weekend. Het is ook Mysteryland al drie dagen lang. Ook drie dagen. Um, hoe hebben jullie dat in hemelsnaam georganiseerd? Ja, dat was, was even een puzzel. Uh, maar volgens mij hebben we het nu allemaal uh, ja, goed op de rit. Uh, ja, hele specifieke teams op elk evenement. Dus uh, Mystery Mysteryland uh, eigen teams. En uh, ja, op Zandvoort natuurlijk ook een, een eigen team. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog alle andere uitdagingen in de regio. Zoals een Schiphol en een Tata Stiel Dus uh, ja... ja. Uh, ja, nee, we hebben ja, een dubbele dekking uh, geregeld vandaag. dus uh, uh, als er wat fout gaat, staat het volgende team alweer weer klaar, dus uh, ja, en, en welk ja, ik Welk evenement is het grootste? Mysteryland of Zandvoort? Uh? Ja, Zandvoort is wel het grootste, het grootste van Nederland ook zelfs. Volgens mij ja. komt daar, uh, uh, komen er 350.000 man op af dit weekend, dus uh, ja, dat is flink. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, Hoe gaat dat tot nu toe? Uh, goed, ja. Uh, ik heb nog even gekeken in het systeem, uh, maar ik, uh, er is geen sprake van grote incidenten. Het enige incident wat ik, uh, wat ik hoorde was van, uh, van Daniel Ricciardo, maar verder ja. is het allemaal rustig volgens mij. Ja ja, ja, ja, Is hij eigenlijk per ambulance afgevoerd of moest hij gewoon in een autootje uit zijn eigen pol <laughs> vasthouden, wat, wat normaal ook zo is? Ja, ja, ik heb het volgens mij gingen niet met helikopter. Maar hoe die precies gegaan is, dat weet ik niet. Oké, oké, oké. Goed, ja, dat is een, een beroepsdeformatie van mijn kant. Uh, ja. <laughs> zeg, uh, uh, hoe. hoe uh, uh, uh, ja, ik moet even terug in, in uh, even mijn gedachten ordenen, maar um, ik weet van vorig jaar, Remke, had, uh, hadden jullie in Zandvoort, uh, we hebben al twee uh, brandweerposten in Zandvoort, maar er was nog een derde ook bij en die zat in, uh, in de Wim Gettenbach College. Is dat dit jaar ja. ook zo? Ja, volgens mij zitten ze daar inderdaad wel, ja. Dus uh, ja, we zijn, uh, we zijn goed voorbereid, goed op locatie. Dus uh, ja, de, de, uh, ja, alle heden staan aan dek. Maar tot nu toe is het allemaal rustig. Ja, en hoeveel mensen zitten jullie eigenlijk in uh, al? Ja, ik, ik, het exacte aantal kan ik niet noemen. Maar ja, het zijn echt wel honderden. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over brandweer en, en de GGD. Maar ja, we zitten ook natuurlijk over algemene beveiliging, de politie, ja. uh, EHBO'ers. Uh, ik hoor ook dat NS 300 man, extra heeft ingegeven. 300 man, dus uh, zo, ja. ja ja dus er wordt er zijn ja zijn behoorlijk wat mensen aan het werken dit weekend om het allemaal uh, goed te laten verlopen ja ja ja ja, ja. en uh, je zegt van uh, maar net zoals dat de brandweerauto's bij de Wim Gettenbach staan de, waar haal je die dan vandaan is dat uit onze eigen regio of uh, vragen jullie regionale bijstand uit uh, andere regio's nee, ja. nee er zijn ik ook inderdaad bijstand uit andere regio's um, Zaanszek uh, Waterland heeft ook inderdaad personeel uh, achter de hand klaarstaan. Uh, okay. uh, en zo zijn ja, de, de meer en aanpalende regio's die, uh, die in ieder geval weten dat, dat er wat er gebeurt in onze regio. En die <laughs> daar ook in kunnen spelen als, als dat nodig mocht zijn. Ja. Ja, okay, okay, okay. Um, ja, en qua ambulances heb je daar nog zicht op? Uh, want jij bent eigenlijk een brandweerwoordvoerder. Uh, ja. worden, worden ook extra ambulances achter de hand gehouden of uh, gestationeerd? Um, ik weet het niet exacte aantal, inderdaad, maar ja, iedereen is wel in de hoogste staat van paraatheid. En dit was eigenlijk natuurlijk niet helemaal wenselijk: twee vins op hetzelfde moment. Ja. Uh, er wordt inderdaad ook wel gekeken van... is dat wel iets wat we in de toekomst wel vaker uh, willen... Of, of, dat het, uh, of dat we dat toch moeten gaan splitsen. Ja. En dat laatste heeft vanuit ons in ieder geval... vanuit de veiligheidsregio en, en, en de gemeentes wel uh, de voorkeur. Ja, ja, ja. Dit was eens maar nooit weer, uh, blijkbaar. <laughs> nou ja, het gaat, het gaat goed tot nu toe. Dus, uh, maar ja, je moet natuurlijk niet, uh, je moet niet aan denken dat er uh, uh, ja, iets fout gaat... En, en, en misschien nog iets anders. Uh, dan, dan, ja, dan, dan komt er weer weer beetje druk hoog op, op, het, uh, op, de, de, ja, op de dienstverlening. Ja. Dus, uh, ja dat wil je natuurlijk voorkomen. Risa, uh, Remke, tegenover mij zit Risa Buitenheek, uh, de, de, de collega presentator voor vandaag. Uh, die wil je ook graag een vraag stellen. Hallo Remco. Ja. Uh, hoi, goeie, hoi, Ja, Ik vroeg me af in hoeverre heb jij of jouw organisatie daar uh, inspraak in of uh, Formule 1 samen met Mysteryland wordt georganiseerd. Of kan je gewoon, heb je een soort veto ervoor? Uh, ja, dat, dat wordt allemaal in goed overleg uh, gedaan, maar ja, je, je, je weet zelf denk ik wel. Uh, de, de Formule 1 gaat gewoon door. Dus uh, <laughs> dat is natuurlijk een hele zware stem die dus, zij hebben. Dus een veto? Ja, ja er wordt gewoon. Sorry, het dus Een veto heb je daar sowieso niet? Nee, ja, dat moet, moet het niet. Ja, dat, dat moet allemaal in goed overleg. Dat, dat, dat is allemaal op, op, op beleidsniveau. Dus daar ja, dat, dat durf ik me niet aan te wagen. Maar ja, het, het moet gewoon goed overleg en goed afgestemd worden. Want dat, ja, veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Mm -hmm. Ja, dankjewel. Ja. Goed, um, Rimke, nou... Uh, we gaan je hartelijk danken voor je bijdrage aan deze uitzending. Ik hoop voor jullie dat het, uh, nou, het klaart op op het circuit. Dat het in ieder geval uh, een, toch een zonnig gebeuren blijft. En wordt natuurlijk. Vooral met morgen. Ja. Hè, morgen is natuurlijk, uh, ik denk voor uh, beide evenementen, de topdagen. Um, uh, en dat de alle burgemeesters, want die hebben tenslotte de uh, veiligheid in hun portefeuille, morgenavond uh, opgelucht kunnen ademhalen, dat het allemaal <lacht> goed verlopen is. Uh, dat, uh, ja, ja, ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja, ik, ik, ik hoop dat iedereen een heel mooi weekend heeft. Ja, ja, ja precies. precies. En hoe, uh, en, want jij bent de he, het hele weekend uh, woordvoerder voor de brandweer? Ja, klopt, voor de, ja, voor de, voor de hele veiligheidsregio. Ja. Uh, ik was zelf gisteren even zelf op het circuit. Ja. Maar dat was puur met, met mijn zoon. Ja. Maar nu sta ik gewoon paraat, mocht er wat uh, geks gebeuren, uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan ben ik paraat. Ja. En hoe oud is je zoon? Die is 17. Ook oh, 17, ja. 17. oké. Okay. En hoe, ja. heeft, hoe heeft hij het ervaren? Ja die, was, uh, ja, die vond het fantastisch. En die is nu ook in zijn eentje. Die heeft heel spaargeld bij elkaar gelegd om ook voor vandaag een kaars te, te krijgen. Dus die zat ook uh, in zijn regenpak. Uh, alles te filmen. Uh, <laughs> ja, die heeft, die heeft, dit is het hoogtepunt van het jaar dat hij het ook <laughs> ja, okay. Oh, hij is echt een racefan. Uh. Ja, die weet echt alles ervan. Ja, absoluut. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan uh, kunnen we hem een baantje aanbieden bij de radio ja. als analist. Uh. <laughs> oh ja, dat doet, dat doet, dat doet hij graag. Ja, absoluut. Oh, okay. ja, hij, was wel, hij was wel blij met het mooie. Met, met, met het <laughs> Ja, ja, ja. ja. Dat snap, ik, dat snap ik. Goed, uh, Rebecca, nou, uh, veel plezier nog dit weekend. En uh, ja, want het is je allereerste keer natuurlijk. Hè? Want je bent natuurlijk sinds een paar maanden ja. uh, woordvoerder bij ja, de brand. Ja, ja. De, dus, het, uh, interessant om te zien hoor. Wat er achter de schermen nog gebeurt waar, ik, waar je normaal geen weet van hebt. Dus, uh, precies. Het is ook wel een, een veilig gevoel trouwens. Oh ja, oké. Okay. Uh, mooi om te zien. Mooi ja, om te ja. zien, ja, absoluut. Nou, als jij een veilig gevoel hebt, dan uh, hebben wij het helemaal. Zeker. Uh, <laughs> ja. Zijn wij ook blij? Zijn wij jij ook blij? Uh. goed, <laughs> ja, goed. goed. Dank En fijn uh, die keer verder. En wij gaan lekker naar de muziek. Dankjewel Remke. Helemaal goed. Dankjewel. Doe Hoi daaar. zet je Radio op Paul Position. Paul Position. ZFM. Race Radio. Arranca. Arranca. Dimmelo papi. Que hace tu yo mando me a mi. Se ayer te vieron. Enredado con una domi. Ya tengo un tigre. Que me saque per el cielo. Y que eres. Ja me olvidé, ja me olvidé A ti, ¿qué te pasa? Pa, ¿qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme A pro verano Ponte las llantas Y arranca por el carajo huh. Arranca, yo sé que estoy llamando Porque quiere candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa' Me puse rica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 Net uh, kwam de zon even door uh, hier in Salford. Dus uh, ik denk, ik probeer het gewoon zonnige muziek op de Salfordse radio. En dan moet het vast en uh, zeker uh, gaan lukken. Maar uh, ja, het werkt nog niet echt. allemaal. Ja, het is volgens mij wel droog, hè, he, nu, heren? Ja, lekker. Ja, ja dus uh, nou ja, zo dadelijk de kwalificatie. Over zeven minuten. Wij gaan nog een uh, heerlijke plaat draaien. Deze ken jij ook nog wel. Ja. We draaien we vaker uh, vanuit de studio aan de tolweg 10A. Hier is uh, Stevie V en Dirty Cash. We gaan dit hele weekend bij racecafé Rabbel en in het gedeelte eigenlijk net van de bibliotheek. Ruimte genoeg om even lekker te dansen op deze plaat, hè Benno? Nou, zeker. Ja, ja dat lukt wel. Met de, de boeken gaan door de lucht. <laughs> en ja, ja, en, is, en uh, Thomas moet alles plaat, weer terugzetten. laat je wel dat, staan. Ja. Oh, oh, oh, oh, Hey, he, drukt al om uh, in uh, Race Café Robbo. Sigo is ook gearriveerd. Ja, Sigo is uh, volgens mij gearriveerd. En um, is, uh, uh, hoe heet het? Uh, Marcel die geeft nu even een tekst en toelichting. Want ja, we zitten natuurlijk vlak voor die kwalificatie. Ik demp mijn stem ook een beetje. Want uh, omdat oh, het niet wat doorklinkt. En applaus bij Rabbel. En dat is natuurlijk ook allemaal voor Ria Valk, die uh, gasten is en die wordt geïntroduceerd. Uh, nou, en dat gaat allemaal... Uh, het is... Uh, ja, het, er gebeurt er minstens Dit gaat op het uh, racecafé waarschijnlijk ja, ook, hè? Van Sigho. Uh, ja, ja, ja. uh, uh, precies. Och, ja, en wij gaan naar het nieuws. Zo is het met Bangerhard van Rob de Nijs. ik ja. ben rijker ik ooit heb te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 dat van mij, dat van mij.